Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Aantal inbraken fors gestegen. Staatssecretaris Dekker pleit voor meer openheid scholen. En winst voor titelkandidaten Ajax en Feyenoord. Het aantal inbraken is het afgelopen jaar fors gestegen. Er zijn nog geen landelijke cijfers, maar duidelijk is al wel... dat er in de regio's Oost, Midden en de regio Rotterdam een flinke toename is... Bronnen melden de NOS dat er sprake is van een landelijke trend. In Rotterdam was er met name in de laatste maanden van vorig jaar een duidelijke stijging. Gemiddeld werd er 36 keer per dag ingebroken. De politieleiding gaat daarom een speciaal team oprichten om inbrekers op alle mogelijke manieren op te sporen. Eerder werkte die aanpak ook bij een overvallen golf. De korpschef ziet drie verschillende soorten inbrekers: groepen die vooral op het platteland toeslaan en snel weer weg zijn. Gelegenheidsinbrekers, die in hun eigen wijk inbraken plegen... en oude, professionele inbrekers, die alleen op rooftocht gaan. In Nederland wordt slechts 12 procent van de inbraken opgelost. Basisscholen moeten meer openheid geven over CITO-scores en andere zaken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zei in het televisieprogramma Buitenhof... dat die scholen daartoe uitdaagt. Dekker reageerde daarmee op scholen die dreigen de CITO-toets niet meer af te nemen... als de scores openbaar worden gemaakt... Dekker vindt dat een overtrokken reactie. Scholen moeten volgens hem, naast de CITO-scores... ook andere zaken naar buiten brengen. Bijvoorbeeld over sport, kunst en cultuur. Ouders hebben volgens Dekker het recht om beter geïnformeerd te zijn... over welke school bij hun kind past. De politie is op zoek naar getuigen... van de zware mishandeling van een scheidsrechter in Leiden. De scheidsrechter van 21 werd vrijdag... na afloop van een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd... zo hard in zijn gezicht geslagen dat hij zijn neus brak en ook liep hij een dubbele kaakbreuk op. De daders zijn twee broers van 15 en 20 die meededen aan de wedstrijd. Ze waren het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Kort na de wedstrijd werden ze thuis in Leiden opgepakt. De daders zitten vast. Morgen worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris. In India zijn vijf mannen aangehouden voor de verkrachting van een Zwitserse toeriste. Alle vijf hebben volgens de politie bekend dat ze de vrouw hebben aangevallen.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 Bij de gevechten in Mali is opnieuw een Franse militair gesneuveld. Het is de vijfde Franse dode sinds het begin van de gevechten in januari. President Hollande heeft de familie van de soldaat gecondoleerd. Hij sprak zijn respect uit voor de vastberadenheid en moed van de Franse troepen... in de laatste, delicaatste fase van hun missie. Het vecht in Mali ongeveer 4000 Franse soldaten... samen met Afrikaanse troepen tegen islamitische rebellen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat op zoek naar tienduizenden nieuwe werknemers. Het bedrijf wil de komende vijf jaar 50.000 mensen in dienst nemen, vooral buiten Europa. Daar wordt de productie de komende jaren opgevoerd vanwege de lagere loonkosten. Eind 2018 zullen er bij Volkswagen wereldwijd 600.000 mensen werken, de helft daarvan buiten Europa. De concern maakte verder bekend dat de verkopen de eerste drie maanden van dit jaar duidelijk minder goed waren dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.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 Later dit jaar mogen meer mensen door de tunnelbuis lopen... tijdens een groot tunnel-evenement. In de eredivisie hebben titelkandidaten Ajax en Feyenoord... hun wedstrijden gewonnen. Ajax won in Alkmaar met 3-2 van de AZ... en Feyenoord versloeg in de Kuip FC Utrecht met 2-1. Daardoor voert Ajax nu de ranglijst weer aan. PSV en Feyenoord volgen op één punt. Nakbereda was eerder vanmiddag in eigen huis... te sterk voor hackersluiter Willem II. Het werd 4-0. En FC Groningen tegen FC Twente is om half vijf begonnen. Het weer dan overwegend bewolkt, maar in het westen schijnt af en toe de zon. Tegen de avond neemt in het zuidwesten de kans op een stevige bui weer toe. Het is 5 tot 8 graden. Morgen af en toe zon en opnieuw 5 tot 8 graden. AMB verkeersinformatie. Vertraging op de A28, Amersfoort richting Zwolle.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 7 minuten over 5, laatste uur sport op deze zondagmiddag. Maar er is nog volop livesport. Groningen, Twente, Frank Wielaert. Soms is het vak van voetbalverslaggever echt werk, hè? Ja, ja nou, jij zegt het en ik dacht het ja. net, ah. inderdaad. Oh, Soms oh, heb je van die weekenden dat je denkt... nou ja, je moet blijven zitten, want je krijgt er geld voor. Dus uh, meld ik gewoon 37 minuten, 0-0, en dat is het ook. Gio Lippens maakt overuren. Milaan, San Remo, heeft zelf geen buskaartje, maar kijkt nu naar fietsers. Nee, ik ben benieuwd of we het vliegtuig vanavond nog gaan halen met z'n allen. Want uh, ook die renners die willen allemaal weg en zullen op tijd moeten vertrekken. Maar goed, dat is voor later zorg. We zien in ieder geval drie koplopers nog bij elkaar. De man van Androni, Diego Rosa, de Italiaan. Dan hebben we Maxime Belkov en Lars Bak. Dat zijn de drie die over zijn gebleven van de oorspronkelijke kopgroep. En daarachter daar wordt gejaagd door het peloton. Voornamelijk de mannen van Team Sky. De mannen dus van Edwald, Boasson, Hagen. We zagen daar Bernhard IJssel op kop sleuren in de afdaling van de Capo Berta. Waar het gevaarlijk glad erbij ...waar de renners voorzichtig door de bocht gingen... ...en waar je het peloton zag breken... ...voordat ze door die hele smalle hoofdstraat van Imperia reden. 34 kilometer nog, dik te rijden, bijna 35 kilometer... ...en het verschil wordt kleiner en kleiner... ...inmiddels onder de minuut, 41 seconden voorsprong nog... ...voor de drie koplopers. Wij blijven het allemaal volgen... ...en we kijken natuurlijk ook terug op de belangrijke wedstrijden van vandaag. U hoorde net in het nieuwste de titel kandidaten wonnen bij AZ Ajax... ...hoorde u al een reactie van Siem de Jong, Feyenoord Utrecht... Want Feyenoord bleef natuurlijk ook gewoon heel goed meedoen in die toprace, in die titelrace... daar won met 2-1 van de nummer 5. Utrecht Peller zette Feyenoord op voorsprong. Toen iedereen dacht, nou, misschien is dat wel voldoende... was er een foutje van Steven de Vrij van der Gunt maakte dat af 1-1... maar heel snel maakte Jan Maat de 2-1... en kon Feyenoord de drie punten dus gewoon in huis houden. De Feyenoord-trainer heet Ronald Koeman... en die zag dus dat het toch nog wel een beetje spannend werd in de kui. Nou, ik vond dat wij uh, duidelijk beter waren... Alleen, dat zag je niet terug in de stand, op een gegeven moment. En ik vond ook wel dat we toch wel een aantal jongens hadden... die toch wel uh, misschien druk, spanning een beetje. Met name uh, ook wel de jonkies. Tony, Boetjes. Klaas, die had wat uh, balverliesmomenten. Ja, dan heb je in te veel momenten te weinig rust in je spel. Maar ondanks dat zijn we eigenlijk uh, verdedigend niet echt in de problemen geweest. Maar we hadden afstand moeten nemen en... Uh, ja, en dan gaan we in de fout bij de, bij de tegentreffer natuurlijk, Steven de Vrij. Kon gelukkig snel op 2-1. Uh, ja, u heeft wel aangedrongen, maar ik kan me niet herinneren dat ze een kans gemist hebben. Je zei voor de wedstrijd, uh, het was wat stiller in de kleedkamer dan uh, gebruikelijk. Is dat iets wat je ook op het veld hebt teruggezien? Want je gaf al aan, uh, jonge spelers die toch uh, niet helemaal hun niveau haalt. Ja, maar er gebeurt heel veel hè, met dit soort uh, jongens, jonge jongens... Uh, krijgen oproep Nederlands elftal, krijgen positieve kritieken. Ja, en, en moeten wat regelmatiger worden in hun spel en wat meer rust. Maar ja, je praat over jongens van 18, 19, 20 jaar. En dat mag en dat gebeurt en daar worden ze uiteindelijk alleen maar uh, sterker van. Want ze leren hierdoor hiermee om te gaan. Nou ja, als je daar een aantal van, van hebt binnen je team, ja, dan, dan heb je op momenten iets te weinig rust in het voetbal. En, uh, maar gelukkig uh, als team uh, zijn we dan toch in staat om de wedstrijd te winnen. De prijs die je betaalt is behoorlijk hoog. Want twee spelers uh, ga je missen tegen ef 1 vanwege een schorsing. Matthijs uh, en Pelle. Nou, volgens mij Joris niet. In onze uh, boekhouding staat Joris niet, uh, niet op een schorsing wat kaarten betreft. Maar oké, okay, uh, dat is een twijfel dan ook in mijn uh, optiek. Uh, Pelle wel. Maar ja, dat weten we. We weten dat uh, op een kaart uh, hij geschorst is. Ja, oké. Okay, uh, het is gebeurd. En uh, dan zien we over twee weken wel hoe we dat gaan invullen. En uh, daar kan ik op dit moment niet, uh, niet wakker van liggen. De speelt wel een rol in de wedstrijd. Uh, bij de gele kaarten die hij geeft, kun je het een of ander van vinden. Maar misschien nog wel meer bij de penalty-momenten. Eén al in de derde minuut met schaken. En vervolgens ook nog eentje met de hensbal van Van der Horen. Hoe heb jij dat beleefd? In mijn optiek, na het zien van de beelden, zijn er twee penalties. Maar uh, hij vond van niet en uh, dan was het nog makkelijker geweest. Maar we hebben het zelf afgedwongen. We hebben niet de hulp van de scheidsrechter gehad. Uh, wat vaak wordt gezegd in de Kuip. En daar wilde deze scheidsrechter blijkbaar niet in meegaan. 2 van een jaar of 12 geleden en stuck in a moment you can get out of. We gaan meteen door naar Frank Wielaert, slotfase van de eerste helft van FC Groningen, FC Twente. Laatste minuut, de officiële speeltijd loopt van die eerste helft. Het is 0-0. Twee hele kansen hebben we kunnen zien in de eerste 44 minuten ruim die we onderweg zijn. Twee keer Burnett, de eerste keer van 6 meter, kreeg hij een slap rolletje uit zijn linkerschoen. En de tweede keer schoot hij hem een vrije schietpositie voor langs de goal van fc Twente. We krijgen één minuut extra tijd. Twente, 0 doelkansen gehad tot nu toe. Kan er nu één komen? En dan ligt hij er ook gelijk in als hij wordt afgefloten. Wordt hij afgevloten. Nee, hij wordt niet afgefloten. Ofwel, nee niet. Uiteindelijk gaat die goal dan toch in. Uit de standaard situatie. En het is Leroy Ver. Die hij maakt. Hij gaat naar de trainer. Even een handje klappen halen. En dan in de blessuretijd komt Twente uit het absolute totale niets. Ineens op 1-0 voor in de Euroborg. Uit het hoekschop is het uh, de verdediging van Groningen die ver over het hoofd ziet. Hij staat helemaal vogelvrij op 7 meter van de goal. En hij kan goed koppen, dat weet heel Nederland. En uh, daarmee verrast hij Bizot in combinatie met Burnett. Hij krijgt hem tussen die twee man op de doellijn door en dan heeft Groningen het op zich niet eens zo heel beroerd gedaan met die twee kansen die ze hebben gecreëerd. Maar daar waar het nodig was heeft Groningen Twente het voetballen onmogelijk gemaakt. Dat was bij Vlagen totaal niet nodig. Want Twente maakte het zichzelf al redelijk onmogelijk in deze wedstrijd. Maar op duistere wijze dus toch op 1-0 voorgekomen. Dankzij die spelhervatting. En dan gaat Twente met een goed gevoel de kleedkamer in. Je kunt je er niets bij voorstellen. Als je de eerste 45 minuten uh, allemaal gaat bekijken, dan denk je dit kan niet goed zijn waar Twente mee is zometeen de rust ingaat, maar uiteindelijk staan ze 1-0 voor. Dan gaan zij dus met een grote grijns de kleedkamer in. Want als je zo wedstrijden op voorsprong kunt komen... en misschien wel kunt winnen, ja, dan zou er nog wel eens meer goed kunnen gaan. En dat heeft Twente hard nodig op dit moment. 1-0 in de Euroborg voor Twente. Eerder op de middag ging Ajax ook met een grote grijns de kleedkamer binnen. Want door doelpunten van de Jong en Blind stond het 2-0 en Alkmaar niet veel aan de hand. Maar ze waren de kleedkamer nog niet uit. 1-2 Henriksen, het werd spannend. 1-3 de Jong leek het weer beslist. Maar na de 2-3 van Eltedoor werd het nog een heet kwartiertje voor de Amsterdammers. Maar ze wonnen wel uiteindelijk met 3-2. Maar spannend, spannend, spannend was het. AZ, Ajax, Jeroen Elsthoff praat erover met de, trainer, de winnende trainer Frank de Boer. Ik zag je nog behoorlijk moeilijk kijken de laatste 10 minuten. Ja, dat kan natuurlijk alle kanten opvallen. Dan hoop je dat die 4-2 uh, valt. Kijk, dus het was uh, 3-1 en toen waren ze rijp voor de slachting. We uh, hadden de kans om 4-5-1 te maken. En dan uit het niets komt opeens uh, die aansluitingstreffer uh, door Altidore. Ja, en dan weet je dat met opportunistisch uh, spel dat het nog gevaarlijker uh, kan worden. Nou, uh, dat is volgens mij één keer uh, gebeurd uh, volgens mij met de uh, viergever die hem uh, niet lekker inschoot. Ja, dat is uh, jammer, omdat je, je had gewoon echt 4-5-1 kunnen winnen. Het was een beetje een rare wedstrijd. We hadden momenten van heel goed spel, ook in de eerste helft. Naar de tweede helft uh, hebben we dat ook gehad, maar er waren ook momenten ja, dat we slordig waren. En dat we AZ dan weer in, uh, ja, in liet geloven weer. Ook een compliment aan AZ natuurlijk, die gewoon uh, vol is blijven doorgaan. Uh, maar ik denk op dat moment moeten we het uh, beter uitspelen en dan mag je niks meer weggeven. Ik bedoel, het is belangrijk dat wij uh, drie punten hebben gehaald... Uh, is, AZ is ook gewoon een ploeg die normaal gesproken in het linker rijtje hoort. Die kwaliteit hebben ze, hebben ze vandaag ook deels uh, laten zien. En het is uh, voor ons uh, weer een stapje dichterbij wat we heel graag willen. En uh, Een lastige uitwedstrijd tegen AZ waar we niet veel van hebben gewonnen de laatste tijd. Ja, die drie punten, dat is natuurlijk belangrijk. Maar ik proef zo tussen de regels door ook een beetje dat je zelf zoiets hebt van wat, ja, wat ik er nou mee moet met die... Ja, met die curve in zo'n wedstrijd ja. weet ik ook niet precies. Ja, nee, dat klopt. Uh, ik heb met Slager echt heel goed uh, voetbal gezien. En als je ook die goals ziet zeg maar, van Sien, een fantastische aanval. Met loop, mooie looplijnen die we hebben afgesproken. En er uh, waren we nog wel meer van, van dat soort uh, aanvallen. Alleen, uh, we waren te wisselvallig vond ik uh, vandaag. Want we een hele mindere periode. En misschien ook wel deels door, door AZ, Maar ik denk ook gedeeltelijk door ons. En uh, ook met het hele goede moment.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 Uh, nog 26,3 kilometer precies, uh, Twan. En uh, de oorspronkelijke kopgroep, de laatste drie uit die oorspronkelijke kopgroep... die is inmiddels ingelopen door het uh, eerste deel van het peloton. Want het peloton was uit elkaar geslagen in twee delen. Het tweede deel aangevoerd door een aantal renners van Vacan Soleil. Die moesten dus in achtervolging, maar die rijden toch zeker een minuut... achter dat uh, eerste peloton. We zijn inmiddels begonnen aan de beklimming van de Cipressa. De zwaarste hindernis van vandaag. Zeker nu de Turquino uit het parcours genomen. En ook uh, Le Mani. Dus dit toch echt wel uh, de scherprechter. In ieder geval de eerste scherprechter. Want we krijgen natuurlijk nog vlak voor de streep de Poggio vlakbij San Remo, Hoewel die niet zo stijl is, maar het is natuurlijk wel altijd een lastige hindernis voor een jagend peloton. Een kopgroepje met vijf man. Daarin liggen licht voor op het eerste deel van het peloton. Bouet, Caruso, Loftquist, Roelans, de Belg, en uh, Sylvain Chavanel. Die rijden daar voorop, maar die worden weer teruggepakt door uh, mannen daar in het peloton die versnellen. We zagen ook een valpartij bij het oprijden van de Cipressa. Daar zagen we Tyler Farrah van Garmin op de grond liggen. Jorane Thomas lag er ook bij. En Farrah is natuurlijk een van de mannen op wie ze bij Garmin hadden gerekend als het op een massasprint zou aankomen. Voor hem is de koers in ieder geval voorbij. En zo gebeurt er van alles hier. Op weg naar San Remo. hebben we nog 25 kilometer te koersen. Is het onrustig vooraan in het peloton. Maar ik zie dat de vijf inmiddels alweer teruggepakt zijn door de rest van het peloton. Dan kijk we even dat rijtje af. Denk een mannetje of zestig zo'n beetje. Dat is alles wat er over is van dat eerste peloton op weg naar de top van de We Gaan naar Ed van der Bent, want die zag prachtige paardensport vanmiddag in Brabant, Ed met de Brabant. Maar het was ook een wedstrijd in een wedstrijd, want uh, nu moet een beetje duidelijk zijn wie er naar die finale van die mogen. En Tom, dat, dat is duidelijk, want we hebben de officiële lijst. Uh, en uh, ja, er zou altijd nog wel een afmelding kunnen zijn. Maar dankzij de resultaten vanmiddag in die barage drongen... zijn door Mark Houtsager en Gerko Scheuder... hebben zij extra punten gehaald en uh, staan dan op de 11e en 14e plaats. En de beste 18 gaan dan naar die finale in Gothenburg over een maand. Daar is nog één mededeling daarbij dat de nummer 8 geplaatste... Edwina Top-Alexander Australië... die uh, zou normaal niet geschoond worden uit die lijst... Uh, en uh, Niks Kelten, die op plaats 20 staat buiten die 18... die heeft al aangegeven niet te komen. Dat zou dan betekenen dat Jeroen Dubbeldam op plaats 19 komt... en Michael van der Vleuter op plaats 21. En dan is het dus afwachten of er nog eventuele afmeldingen zijn. Dat hoop je niet, want je gunt die prachtige lijst van de huidige 18. Allemaal topnamen met toppaarden Die gun je het om naar Gothenburg te gaan. Naar die strijd waar overigens Nederland in de, de dressuurfinale wereldbeker ook in Gothenburg vertegenwoordigd zal worden. Dat werd gisteren duidelijk door... Adelinde, Cornelis en Edward Gal. Maar voor het springen, dus in ieder geval Mark Houtzager en Gerko Schreuder. Single van Alan Clark, Back in My World. AZ tegen Ajax eindigt er vanmiddag in. 2-3 overwinning dus voor Ajax, het blijft meedoen om de landstitel... en AZ blijft toch een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Het staat maar net boven de streep die uiteindelijk leidt tot na-competitievoetbal. AZ moet snel punten gaan, uh, punten gaan halen in deze competitie, bekerfinalist of niet. Na afloop van de wedstrijd, Jeroen Elsof in gesprek met de trainer van AZ, Gert-Jan Beek. Je collega stond hier net, de boer, die, die wist eigenlijk niet zo goed wat hij met de wedstrijd aan moest... en die typeerde het als ja, een wat vreemde wedstrijd. Hoe zou jij deze wedstrijd willen typeren? Ik nee, uh, symptomatisch voor het seizoen van AZ van uh, dit jaar. He, een, een matige start. Uh, meteen afgestraft door Ajax met 2-0. Nou ja, in de tweede helft beginnen we natuurlijk filieus uh, en uh, proberen we er een wedstrijd van te maken. Dat lukt doordat uh, de 2-1 valt vanuit de spelervatting. Ja, en uh, daarna zie je dat we meer vertrouwen krijgen steeds beter in de wedstrijd komen te zitten. Ja, en dan, dan krijg je zo'n domper van de 3-1 die, die, die erin hobbelt. En de bal die verrichting wordt veranderd. Volgens mij was het niet eens een, een vrije trap. Maar afijn, de dat geeft hem. Ja, en dan gaat hij via de muur ga, gaat hij in de goal. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is dit op dit moment eigenlijk het huidige AZ. Wat, wat AZ overkomt in, in, in deze competitie. Maar ja, daarna kom je toch weer, zet je weer aan. Je geeft het niet op. Dus ik toon de veerkracht. Uh, we, we, we, we zijn steeds dominanter. Ajax komt er eigenlijk niet meer aan te pas. En uh, je maakt de 3-2. Ja, en, en je hebt zelfs kans om 3-3 te maken. Maar dat gebeurt niet. En dus sta je weer met lege handen. Irritant is het voor jou, maar eigenlijk ja, voor iedereen eromheen van AZ... dat jullie pas je tanden in een wedstrijd zetten op het moment dat je tegenslag krijgt? Nee, dat is niet waar. Dat ben ik niet met je eens. Dat is deze wedstrijd wel zo. Maar je moet dat niet over één kamp scheren met alle andere wedstrijden. We hebben genoeg wedstrijden gehad waarin we eigenlijk de hele wedstrijd... de dominante partij waren. Bovenliggende partij, beter voetballen. Ik haal nog maar even een thuiswedstrijd hier tegen, uh, tegen Groningen naar boven... waar we zelfs met tien man de bovenliggende partij waren... Uh, Ouder Den Haag verleden week is met korterbij bij. Uh, waren we ook beter uh, dan Ado Den Haag, meer kansen. Maar ja, uh, het gaat wel om het, om het rendement. Het gaat wel om het benutten van die kansen. En, uh, en daarin scoren wij toch te laag. Ja, wat, wat moet je daar nou mee? Uh, ja, wat moet je daarmee? Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat je er niet zoveel mee kan. Het, het, het, het zal ook een keer naar je toe komen. Uh, en wij hopen nog wel dit seizoen uiteraard. Uh, want we hebben nog wel wat punten nodig om um, um, naar boven te kunnen kijken. Voor mij is het eh, eh, zo dat je nog steeds eh, de beste voorwaarden creëert op het moment dat je dat doet wat je goed kan.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 Zijn het voor ons ook semifinales aan het worden? Omdat wij moeten wegblijven uit de onderste regionen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is minuut voor half zes, zometeen het uitgebreide weer. Maar eerst de hoofdpunten met Mark Visser. Oud-staatssecretaris Jan van Houwelingen is overleden. Hij was al enige tijd ziek. In 1981 werd Van Houwelingen voor het CDA staatssecretaris van Defensie in het kabinet van 8-2. Daarna bekleedde hij deze functie in nog drie andere kabinetten.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 En de politie is op zoek naar getuigen van de zware mishandeling van een scheidsrechter in Leiden. Scheidsrechter van 21 werd vrijdag na afloop van een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd zo hard in zijn gezicht geslagen dat hij zijn neus brak. En ook liep hij een dubbele kaakbreuk op. De daders van 15 en 20 zitten vast en worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Marco Voel. Van het zuidwesten neemt de kans op neerslag weer toe... in de loop van de nacht in het noordoosten. Misschien zelfs nog wat natte sneeuw. Temperaturen blijven wel boven het vriespunt. En morgen wordt het 6 tot 9 graden. Het noorden houdt lang bewolking met wat gespetter. Geen grote hoeveelheden neerslag. Het midden en zuiden overwegend droog weer. Met zelfs af en toe wat zon. En dan is het eventjes best vriendelijk. De wind waait over het algemeen uit het zuiden tot zuidoosten. Zwak tot matig is de wind. Dan krijgen we dinsdag weer te maken met bewolking en vaker neerslag. Temperaturen gaan ook weer omlaag, zodat de neerslag soms zelfs een winters karakter kan krijgen. Woensdag bijvoorbeeld overdag maar 5 graden en later in de week in de nacht ook weer kans op een paar graden vorst. AMB verkeersinformatie: een aanrijding veroorzaakt vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen de afrit Epen en het Harde, twee kilometer. Sportradio NOS. Op 1. NOS Radio. Milan Sanremo op weg naar de finish met een ontsnapper, Gio. Met één ontsnapper en die heeft een hele mooie trui aan. Een trui die die vorig jaar in Valkenburg veroverde op het wereldkampioenschap. De regenboogtrui om de schouders van Philippe Gilbert. Hij heeft de leiding genomen in die afdaling. De gevaarlijke afdaling van de Cipressa. Ieder jaar weer gebeuren daar toch wel uh, ongelukken. En we uh, kijken dat uh, Gilbert op dit moment gewoon keurig beneden is gekomen. Maar dan moet hij zich wel een weg manoeuvreren tussen de motoren. Door veel te veel motoren daar op die brede nationale weg. Beneden aan de kusten. Uh, die hem omringen op dit moment. Ze verdringen elkaar allemaal voor dat ene plaatje natuurlijk. De wereldkampioen in deze helse omstandigheden. Het wordt ook langzaam donker. Je ziet dat het langzamerhand wat ja, schemerig echt begint te worden... hier langs de Italiaanse kust. We zien ook dat Gilbert inmiddels gezelschap krijgt... van een aantal renners die vanuit de acht goede aansluiten. En is dat daar ook Peter Sagan die daar dan bij is? We zien er een van de mannen van de Cannondale-ploeg... die daar aan kan sluiten. We weten ook dat een aantal toprenners inmiddels tempo niet heeft kunnen bolwerken daar in dat uh, eerste peloton. Juan Antonio Fletcher uh, is uh, op achterstand uh, gezet. Hetzelfde geldt voor Jarrett, de winnaar van vorig jaar. Het geldt voor Boas van Hagen. Ook een van de favorieten, Petaki Hushoft Allemaal op achterstand gezet daar in de beklimming van de Cipressa. Nog 17,8 kilometer te rijden. Gilbert inmiddels weer teruggepakt door een heel klein groepje... dat de uh, aansluiting heeft kunnen krijgen. In totaal zeven man die daar aan de leiding rijden. Maar van achter sluiten steeds meer. Aan. We gaan het even snel hebben over een man die belangrijk was vanmiddag voor Feyenoord. Want nadat Van der Gun een fout van Steven de Vrij had afgestraft, 1-1, sloeg de schrik even om het hart bij de supporters in de Kuip. Maar Derrel Janmaat, de rechtsback die zoveel duels ook won vanmiddag, die scoorde heel snel daarna en werd dus matchwinner. Derrel Janmaat, de matchwinner van Feyenoord, praat na met Jeroen Guter. 2-1 tegen Utrecht. Was een zware wedstrijd. Uh, nou ja, ik had het idee de eerste helft dat wij wel de bovenliggende partij waren. Eigenlijk heel de wedstrijd wel. Maar uh, ja, er was toch wel soms af en toe wat weinig rust in het spel. En uh, ja, je zag af en toe wel dat, uh, zeker op het laatst dat uh, Utrecht heel optimistisch in spelen. Met, uh, ja, met veel lange ballen, ook op hun uh, lange, lange, lange spelers. Ja, want Van der Hoorn kwam er nog bij eh, vanuit het centrum voor de verdediging bij de aanval. Ja, klopt. Uh, maar over het algemeen denk ik dat we niet heel veel hebben weggegeven. En uh, wel redelijk wat uh, hebben gecreëerd. Dus uh, ik denk dat we wel iets eerder afstand hadden kunnen nemen van Utrecht. Ja, misschien wel moeten nemen als je twee penalty's had gekregen. Ja, uh, volgens mij was die eerste sowieso met Ruben een penalty. De tweede week even niet welke je bedoelt. Nou, de handsbal van Van der Hoorn toen Pelle die bal langzaam heen wilde spelen. Oké, okay, ja, nou ja, inderdaad. Als dat ook een uh, penalty was, dan uh, hadden we er wel één mogen krijgen. En uh, ja, nou, dan loop je waarschijnlijk verder uh, of eerder uit. Maar, uh, maar goed, het was niet, uh, het was niet zo. En uh, uiteindelijk is het op dit moment belangrijk dat we winnen. En uh, in de race blijven uh, bij de andere ploeg. De trainer zei voor de wedstrijd: het is wat stiller dan gebruikelijk in de kleedkamer. Alsof er misschien toch ook wel meer druk en meer spanning is. Heb je dat ook ervaren? Nou, niet voor de wedstrijd, maar je merkt wel in de wedstrijd... als het 1-1 wordt, uh, of 2-1 voor ons... dan weet je wel van dat, het, dat we het vast moeten houden. Want elk puntverlies is nu wel dodelijk, denk ik. Ja, dus dat, dat weet je wel. Je weet, of ik wist dat uh, in de rust dat Ajax met 2-0 voor stond. Dus uh, die zouden ook winnen. Dus ja, je wist wel van... Uh, je moet het volhouden uh, om in de race te blijven. En, uh, ik ben heel blij dat we dat hebben gedaan. En, uh, nou ja, we, nogmaals, we zijn in de race. En, uh, yeah. Ja, je ziet wel wat het oplevert. Ja, inderdaad. Ik denk uh, dat we een grote stap hebben gezet uh, voor onze doelstelling. Dat was toch bij de eerste vier en uh, Europees voetbal direct. Maar het is toch heerlijk voor een voetballer om, om te gaan met dit soort wedstrijden. Met de druk, met de spanning, met de verwachtingen. Het is volgens mij waar je het voor doet. Ja, tuurlijk. Dit is heerlijk. Uh, voor ons is dit denk ik allemaal nieuw. Misschien Joris niet, maar voor de rest is voor iedereen nieuw uh, om voor het kampioenschap te spelen. Dus uh, ja, wij, uh, wij zijn eigenlijk uh, enorm blij en we kunnen, we kunnen eigenlijk niet wachten tot elke volgende wedstrijd. En, uh, ja, ik, uh, ik ook niet. Dus ik heb toch enorm veel zin in de komende zeven wedstrijden. En, uh, ja, het, is het is duidelijk wat we moeten doen. Ja. Zeven winnen en, uh, en daar gaan we voor. Daryl Janmaat. De tweede helft in de Euroborg FC Twente. En winnen, ja, ja, ja, het is een onbekende combinatie, Frank Millaard. In 2013 in ieder geval. Maar vooralsnog staat het wel zo. 48e minuut, 1-0 voor FC Twente. Dankzij die goal uit het hoekschop van ver, uh, vlak voordat het uh, rust werd... En uh, we kunnen ons in de tweede helft in ieder geval verheugen op de rentree van Shatley. Die uh, een week of zeven geblesseerd is geweest bij uh, FC Twente. Die is aan het warmlopen. En uh, hem is uh, de nodige speeltijd beloofd in uh, de tweede helft. En ons ook. Dus daar kunnen we ons in ieder geval nog een klein beetje warm uh, voor krijgen. Voorzet van Jansen richting Boulekin. Die gaat onder de bal door met Van Dijk. Die gaat ook onder de bal door. Dat was even dreigend voor de goal van uh, uh, Bizot. En die zal er toch uh, bijna van schrikken. Want er, daar heeft hij eigenlijk nog maar één momentje last van gehad. En toen... Uh, moest hij gelijk de bal uit het net halen. Dus in dit geval komt hij, komt hij daar redelijk goed mee weg. En Groningen nu richting de eigen normaal gesproken fanatieke aanhang voetballend. Maar die zijn in de eerste helft in ieder geval behoorlijk stil geweest. De Leeuw met de combinatie richting Bakuna. Bakuna zoekt even naar de linkerkant, naar Kierum. Die wordt niet bereikt, want verdedigd door Breukers. Dan moet Groningen even in de achteruit via Sparf. Bal terug naar uh, Kwakman is dat. En uh, Burnett, de, man, de enige man eigenlijk die gevaarlijk is geweest in uh, de eerste helft... geeft de bal voor, wordt weggekopt door Schilder... maar half weggekopt, niet helemaal. Dus blijft die bal daar een beetje hangen bij Bakuna. En de bal gaat ongeveer een keer of drie de lucht in. En dan komt er een vrije trap, net buiten de 16... omdat Zevuik is dat, ondersteboven geschoffeld wordt... op randjes strafschopgebied. Die ligt een, een half meter buiten de 16... nu te kermen van de pijn op de grond. En uh, daar uh, na een botsing met Ver... Het gebeurt allemaal net buiten het strafschopgebied. Dat heeft Blom in ieder geval uitstekend gezien en dus ook beoordeeld als een uh, vrije trap. Maar dat zou dan zo'n momentje kunnen zijn dat ook Groningen weer even oplevert. Het is natuurlijk niet voor niets geweest dat Twente uit de spelhervatting ineens uit het totale niets op die 1-0 voorsprong is gekomen hier in de Euroborg. Zoiets zou uh, Groningen ook kunnen doen en dit is de ideale positie daarvoor. De bal net buiten de 16 ligt klaar. Kierum staat er al uh, achter klaar om de vrije trap te nemen. Ook Bakuna staat klaar. Die gaat een hele lange aanloop nemen. Of die dan uiteindelijk ook de bal mag raken van Kierum, dat is natuurlijk maar de vraag. De muur van Twente staat inmiddels. En ook, eh, niet onbelangrijk, Zeefuik staat. Bakuna gaat trappen. Die doet dat tegen de muur aan. Daarmee is in eerste instantie het gevaar weg. Burnett brengt de bal nog keer in via Van Dijk. Oh, die raakt de bal totaal verkeerd met het hoofd. En kopt daarmee drie meter naast de goal van Michailov. Zo is Groningen in de beginfase ook even gevaarlijk geweest. Dat hebben we eigenlijk in de hele tweede helft nu al meer gezien dan in de eerste de helft bij elkaar. 1-0 voor Twente in Groningen. Buitenlands voetbal langs de lijn. Begint in Italië, waar de top 4 geen fout maakte. over Juve won gisteren al met 2-0 bij Bologna. Juve heeft nu 12 punten meer dan Napoli. De nummer 2 won wel met 3-2 van Atalanta, Bergamo, Cavani. Wie anders maakte twee doelpunten voor Napoli. En AC Milan had weer veel te danken aan. Daar is hij weer, Mario Balotelli. Want die scoorde twee keer. En dat waren de enige treffers in de wedstrijd met Palermo. De nummer 4, Fiorentina won ook. Rekende af met Genoa. 3-2 werd het. En Inter komt vanavond niet in actie. duel met Sampdoria. U hoorde het ook bij... Milaan San Remo werd afgelast vanwege in Italië. Slechte weer. In Engeland komt Manchester United steeds dichter bij het kampioenschap. Zelf won United met 1-0 van Redding. Terwijl stadgenoot City met 3-1 onderuit ging tegen Everton. Het gat tussen United en City is nu 15 punten met nog 9 wedstrijden te gaan. Bij Manchester United was er naast een basisplaats voor Robin van Persie... ook een basisplaats voor Alexander Buttner. De nummer 3 Tottenham Hotspur neemt het op dit moment op tegen Fulham... met ongeveer een kwartier te gaan, staat er daar 0-1. Tottenham dus op achterstand door een goal van Berbatov, oudspeler van de Spurs. De nummer 4 Chelsea is een dikke een half uur bezig aan het duel met West Ham United... en het staat daar 1-0 door een goal van Frank Lampard, zijn 200ste in dienst van Chelsea. In de strijd om een Europees ticket pakt Arsenal drie, drie belangrijke punten. De uitwedstrijd tegen Swansea werd met 2-0 gewonnen... Concurrent om een Europees ticket is Liverpool. Met out is seat in, in de basis ging Liverpool met 3-1 onderuit tegen Southampton. Arsenal staat vijfde met vijf punten voorsprong op Liverpool en twee op Everton. Dan gaan we naar Duitsland, waar koploper Bayern München... van de week met de vrij tegen Arsenal. Maar nu wonnen ze de lastige uitwedstrijd tegen Bayern Leverkusen met 2-1. Met name ook door een eigen doelpunt van Philip Wolscheid. En door die overwinning is Bayern al zeker van een plaats... in de Champions League van volgend jaar. En ondanks die nederlaag blijft Leverkusen op de derde plaats. Vier punten achter Dortmund. Het Geert kampioen won met 5-1 van Freiburg. 1-0 achter en in vijf minuten drie keer werd het eh, daar eh, voor de rust, vlak voor de rust gescoord. 5-1 werd het uiteindelijk de nummer 4... Frankfurt ging in eigen huis met 2e en onder tegen Stuttgart. En ook Schalke 04 zakte naar de vijfde plaats. Zonder Huntelaar nog geblesseerd werd vrij kansloos met 3-0 verloren van Nuremberg. In Spanje heeft Real Madrid met enige moeite gewonnen van het geclasseerde Mallorca. De ploeg, ploeg van Jezose Mourinho kwam in eigen huis tot tweemaal toe op achterstand. Maar in de tweede helft werden de op zaken gesteld. Het werd 5-2. Achterstand van Real op Barcelona is nu 10 punten. Maar koploper Barça komt vanavond nog in actie tegen Rayo Vallecano. De nummer 3, Atletico Madrid, gaat op bezoek bij Osasuna. En Malaga heeft het goede gevoel uit de Champions League... niet mee kunnen nemen naar de competitie. De verrassende kwartfinalist ging met 2-0 onderuit tegen Español. Malaga zakt daardoor van de vierde naar de zesde plaats. Dan gaan we naar België. in De laatste ronde van de reguliere competitie. De deelnemers aan de kampioensplayoffs waren al bekend. Die nemen een aantal punten mee. Een Beetje ingewikkeld systeem. Anderlecht verloor in ieder geval punten. Speelde 1-1 tegen AA Gent. En naast Anderlecht gaan Zulten-Waarchem. Racing Genk, Club Brugge, en Standaard strijden om de landstitel. Eind deze maand worden de eerste wedstrijden in die playoffs gespeeld. Het wordt spannender en spannender. De finale van Milan Sanremo. Gio Lippens. Drie koplopers op dit moment. Vorganov, de Russische kampioen. Sylvain Chavanel, de Fransman en Ian Stendert. De kampioen van het Verenigd Koninkrijk. Wel makkelijk hoor dat ze de jasjes inmiddels hebben uitgetrokken. Want dan kun je tenminste die kampioenstruien goed zien. En het is de ploeg van Cannondale die de achtervolging leidt in de aanloop naar de laatste klim van vandaag. Want we rijden op dit moment op de Capo Verde. En we gaan dan op weg naar de Poggio waar het allemaal zal moeten gebeuren. Een pelotonnetje van een man of... 20, 30 zo'n beetje. Ik meende daar ook Sebastian Langeveld nog tussen te hebben gezien. Als enige Nederlander. We zien ook de wereldkampioen daar rijden. Die rijdt achteraan. Philippe Gilbert. En we weten dat ook Peter Sagan in dat gezelschap mee rijdt. Natuurlijk de grote favorieten. Ze zijn er nog in elk geval bij. Maar daar vooraan. Daar zien we dat Chavanel nog steeds hard op kop draait. Vorgeneff die dan overneemt. Stenner die dan daar in het derde wiel zit. En zegt van ja ik kan niet meer hoor. Ik ben leeg. Ik heb al. Alles gegeven. Ik kan niet meer overnemen. Dat betekent dat Chavanel moet inschuiven. 27 seconden is het verschil slechts. Terwijl ze nu de Poggio opdraaien. 27 seconden nog voor die drie koplopers in de slotfase van Milaan Sanremo. Wat een goal! De eredivisie. En is de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met die van vandaag. AZ-Ajax 2-3, 0-1 de Jong, 0-2 blind. Dat is de ruststand. Hendrikse 1-2, de Jong andermaal 1-3, Elterdoor 2-3 eindstand. Dus toch een zwaar bevochten overwinning voor Ajax. Terwijl er toch ook fases waren in de wedstrijd... waar dat er niet naar uitzag, trainer Frank de Boer. Het was een beetje een rare wedstrijd. We hadden momenten van heel goed spel, ook in de eerste helft. Naar de tweede helft uh, hebben we dat ook gehad. Maar er waren ook momenten ja, dat we slordig waren. En dat AZ dan erin. Ja, in een lied te geloven weer. Ook een compliment aan de natuurlijk, die gewoon uh, vol is blijven doorgegaan. Uh, maar ik denk op dat moment moeten we het uh, beter uitspelen en dan mag je niks meer weggeven. Maar dat gebeurde dus wel, dat weggeven. Aanvoerder Siem de Jong kon zich dan ook aardig druk maken over de onverwachte 2-3 van El -Tidor. Ja, toen uh, werd ik ook wel even boos op zo'n moment. Het was gewoon één diepe bal en ja, we stonden gewoon helemaal verkeerd. En uh, ja, daardoor draait weer een wedstrijd uh, om en... Maak je het jezelf onnodig moeilijk? Onnodig moeilijk, want het uh, werd nog bijna 3-3. Want Nick Viergever kreeg nog een hele mooie kans, Nick, op de gelijkmaker. Een fantastische bal van Adam. Cross, uh, al de wereld gaat eronder, onderdoor volgens mij. En, ja, dan uh, krijg ik net iets te veel tijd om na te denken. En, uh, en vermeer meer zie ik uitvlieren. En,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 Feyenoord tegen Utrecht werd 2-1 bij de rust 100 1-0... door een goal van Grazia en 1-1 Van der Gun en 2-1 Daryl Janmaat. Feyenoord geldt inmiddels als een serieuze titelkandidaat... en trainer Ronald Koeman merkte vooraf dat de spelers wat stiller waren dan normaal. En ook in de wedstrijd hadden jonge spelers als Filena en Boëtius... wat last van spanning, vindt Koeman. Er gebeurt heel veel hè, met dit soort uh, jongens. Jonge jongens uh, krijgen oproep Nederlands elftal uh, krijgen positieve kritieken...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 En hij had zijn trainer nog wel beloofd om geen gele kaart meer te krijgen. I didn't want. I promised the trainer, the team, after the first yellow card that I wouldn't get any more yellow cards until the end of the season. And unfortunately today I got it. But this is also football, and I'm quite sure that the team will do well also in without me. Ja, zonder Peller, die er alle vertrouwen in heeft, gaat Feyenoord over twee weken op jacht naar opnieuw drie punten.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 En dan FC Utrecht, dat, begin, dat bezig is aan een uitstekend seizoen. Het had vanmiddag weinig in te brengen in de Kuip tegen Feyenoord. Trainer Jan Wouters herkende zo'n ploeg nauwelijks. Ik vond dit een van onze, onze minste wedstrijden. Ik denk dat uh, toch spelers onder de indruk waren van de Kuip. Uh, er waren zoveel momenten dat we hadden kunnen voetballen, ook in de opbouw. Ja, dat hebben we niet gedaan, niet gedurfd, ik weet het niet. Maar ik vond dit van ons een hele slechte wedstrijd uh, voetballend gezien. Gaan we naar de actualiteit, want op dit moment speelt Groningen tegen Twente. en staat al heel lang 1-0 voor Twente, Frank Wielaar. Ja, sinds het einde van de eerste helft en sindsdien is Groningen aan het aandringen om te proberen in ieder geval die gelijkmaker te forceren. Maar tot nu toe nog zonder succes. Het is heel eventjes in een moment een soort van schietent geweest voor de goal van Michailov. Maar alle keren had, hoefde de Bulgaar niet in actie te komen omdat de bal steeds strandde in de voeten van de verdedigers bij FC Twente. En zometeen gaan we Castagnols in de ploeg zien komen. Waarschijnlijk toch voor Boulikin. De balvaste spits. Normaal gesproken speelt al een uur lang verstoppertje in de voorhoede bij fc 20. en Met succes, want de manier is onvindbaar voor zijn ploeggenoten. Dus uh, je kan hem er rustig afhalen en Castagnols daar neerzetten. Dan gaan we het verschil ongetwijfeld merken als Castagnols wel dingen goed gaat doen. En in beeld komt bij zijn teamgenoten. Groningen intussen probeert aan te vallen. Doet dat via Bizot op dit moment. Want achterin wordt de bal rondgespeeld. Eventjes uh, temporiseren. Vooral de leeuw is de man natuurlijk. Zou je kunnen zeggen de topscorer bij Groningen. Die uh, de druk naar voren toe steeds uh, heeft. En ook de drang naar voren toe. Af en toe is ook uh, uit de rug van de verdedigers van uh, Twente komt. Om uh, daar gevaarlijk te zijn. Bakuna lukte dat een keertje bijna. Maar die kwam net niet in balbezit. Om uh, Michailov eens een keertje uit te proberen in uh, deze wedstrijd. En opnieuw uh, Groningen nog niet van de eigen helft. Afgeweest sinds ik heb gezegd dat ze achter in de bal aan het rondspelen zijn. Krijgt Bizot de bal. En gaan we naar uh, kwakman. Sparaf komt even de bal halen in uh, de achterste linie. En intussen staat Twente gewoon op eigen helft te wachten. Van nou ja, als jullie niet willen komen en lekker daar de bal rondtikken, vinden we het verder eigenlijk allemaal wel prima. Zeefuik ingespeeld. Dan zou het enigszins gevaarlijk kunnen worden als Zeefuik de bal zou kunnen houden. Dat lukt hem niet. Want uh, braafheid wint uiteindelijk daar het duel. Kastanjos nogmaals. Die staat klaar om in te vallen. Misschien dat die wat teweeg kan brengen bij FC Twente. Want Voorrust was het bij de NSGDS niet veel. Na rust is het eigenlijk ook niet veel. Maar ze leiden wel. 1-0. Gaan we weer naar Milan Sanremo. Gio Lippens, drie man, de beroemde Poggio's... met een kleine voorsprong. Ja, en één is er al vanaf. Eduard Vorganov, de Russische kampioen... die moest uh, lossen, kreeg nog even gezelschap... van Maxim Iglinski, de man die vorig jaar luik bastanaken uh, luik won. Maar die twee uh, die zijn inmiddels alweer uh, teruggepakt... door uh, de achtervolgers, waar ik kijk naar... ik dacht dat het toch Fabian Cancellara was... met uh, dan uh, Peter Sagan in het uh, wiel... die aanwezig uh, zijn aan de achtervolging... want we hebben nog steeds... Twee koplopers, Inmiddels in de afdaling van de Poggio. U weet wel, die afdaling met al die haarspeldbochten... die er ongelooflijk glibberig bij liggen bij dit slechte weer. En dan kijken we naar Sylvain Chavanel en de verrassende Ian Stannard. Stannard, want dat is toch een man die je niet hier vooraan ver verwachtte. De Britse kampioen die daar zomaar met Sylvain Chavanel... heeft al toeretappes gewonnen, heeft al in de gele trui gereden. Is ook meermalen Frans kampioen geweest. Die rijden nog steeds aan de leiding. Maar het verschil het verschil is niet groot. Het verschil is niet groot met de achtervolgers, waar we Sagan daar als eerste zien afdalen. Sagan die het gaat proberen in de afdaling om het gaatje te dichten met die twee koplopers met Chavanel en Stannard. Keren, wij even terug naar het voetbal van eerder vanmiddag. Nac tegen Willem II werd 4-0 bij de rust, dan het 1-0 door een goal van Luiks. Na de rust 2-0 Seuntjes, 3-0 hooi en 4-0 Beek. Willem zei dat de punten zo hard nodig heeft, had na de overwinning van vorige week op VVV weer wat hoop gekregen. En vandaag was de ploeg kansloos tegen NAC. Al was trainer Jurgen Streppel nog best tevreden over het begin van de wedstrijd. Dat zag er best aardig uit, vond ik. Tot aan een meter of 20, 25 voor het doel. En nadat wij uh, een standaard tegenkrijgen, waarin NAC natuurlijk heel erg gevaarlijk uh, altijd is. Uh, Werd het vertrouwen bij ons over de keuzes aan de bal en de... En de kwaliteit aan de bal die was, die was gewoon te wild, veel, te, veel te weinig om, uh, om kansen te creëren vandaag. En, en daarop zijn we vandaag, uh, denk ik, uh, de boot in gegaan De kansen op blijfsbehoud worden voor Willem II met de week kleiner. Toch is er volgens Tim Cornelissen, dat is niet de minste, na deze nederlaag nog geen reden tot wanhoop. De situatie blijft hetzelfde, alleen uh, de wedstrijden worden minder tot einde. En uh, Het is nog steeds niet hopeloos uh, als je nog een keer zo'n weekend hebt en, en je weet wel te winnen en VV verliest. Ja goed, dan sta je twee punten achter. En, dan wordt de druk natuurlijk voor VV uh, vele malen groter. En uh, voor ons uh, kan het dan bevrijdend werken. Maar goed, uh, een paar voetballen hebben we vandaag uh, wel gedaan wat we moeten doen. Alleen het resulteerde in niks. En voor NAC waren dat ook drie belangrijke punten. Een van de Mat Seuntjes maakte de tweede treffer. En dat doelpunt kwam op een zeer goed moment. Ja, klopt. Na de 1-0 uh, gingen we een op 1 spelen al vrij snel eigenlijk. Dus daar hadden wij redelijk moeite mee. Toen werd ik gewisseld. Toen, werd... Toen kwam ik uh, in de punt spelen...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 Gaan nou, we naar de wedstrijden van gisteren. PSV moest winnen, deed dat ook, speelde niet sprankelend... maar won wel overtuigend, tegen RKC, Waalwijk, Mertens en Wijnaldum, ADO Den Haag, Vitesse, kon Vitesse het? Ja, want ze hebben Boni, die maakte er weer twee heerlijke... van Grinkel deed de rest. 4-0 werd het uiteindelijk via Havenaar. NEC-heren Veen vierde overwinning op rij voor de Friese. Kwamen wel achter, maar toen was daar Finn Bokason, die is er altijd. En allemaal kijken vanavond naar Jurisic. Zowel zijn tweede als zijn derde goal waren heerlijk. VVV Venlo blijft onderin. Heracles won daar met 2-0. En heel belangrijk ook onderin vrijdag Pek Zwolle. De hele goede zaken gaat af op lijfsbehoud in het eerste jaar. Want won met 3-2 van Roda wat in, de, zorg, eh, wat in de, de, de gevarenzone staat moet ik zeggen. Precies al blijken uit de stand. Alle ploegen hebben 27 wedstrijden gespeeld. En kop nu Ajax 57 punten. Tweede PSV 56 punten. En derde Feyenoord ook 56 punten. Vierde Vitesse doet nog volop mee met 54 punten uit 27 wedstrijden. En vijfde een gaatje naar Utrecht met 45 punten wouldn't it? De situatie onderin. AZ nog altijd veertiende met 26 uit 27. Ook RKC heeft 26 punten. Zestiende RODA JC met 25 punten. Zeventiende voorlaatste VVV met 22 punten. En hekkersluiter Willem II, 17 punten uit 27 wedstrijden. Ook in Sanremo kennen ze langs de lijn. Want ze willen finishen voor 6 Rio. Ja, hebben ze me beloofd. Dus uh, daar moeten ze dan maar werk van maken. Zijn inmiddels beneden in de straten van Sanremo. Bijna helemaal onderaan die uh, Poggio. Daar komen ze zo meteen op die brede boulevard die dwars door San Remo loopt. En ik kijk naar een uh, kopgroep van uh, zes man. Een mooie kopgroep hoor, want het waren eerst Chavanel en Stennert die de Poggio afgingen. Toen was het Peter Sagan die aansluit en die nu het tempo hoog probeert te houden. Want hij wil op geen enkele manier wil die zien dat uh, dadelijk uh, de achtervolgers er nog bij gaan komen. Verder daarbij Sagan, dus Chiolek. Wie weet misschien wel de eerste overwinning voor een Afrikaanse ploeg. Want hij rijdt voor dat MTN Quebec dat is die Afrikaanse ploeg. Dan hebben we Paulini erbij. Dat was de winnaar van de omloop het Nieuwsblad uh, dit jaar. De Italiaan en Filippo Pozzato, die zijn erbij. En dan gaan we kijken wie daar... Uh, en Cancellara. Cancellara. Pozzato zit er niet bij. Het is Cancellara die erbij zit. En uh, dan is het Sagan die demarreert uit die kopgroep Cancellara achter zich aan krijgt. Dan probeert Paulini het gaatje dicht te rijden met Ciulek in het wiel. Wat een prachtige finale van een heroïsche Milan Sanremo. Inmiddels afgelopen is de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham. Het is daar 0-1 geworden. Gevoelige nederlaag voor de Spurs in Engeland die derde staan. Gaan wij door naar Frank Wilaert. Ja, wat gebeurt er allemaal daar bij Twente Groningen? Nou ja, Groningen probeert uit alle macht om die 1-1 te maken. Daarbij wordt Michailov onder andere geraakt na 67 minuten. En een diepe bal, dat zo doet Groningen dat nu toe steeds doorgekopt. In dit geval door Van Dijk. Bakuna is dan degene die zijn been uitsteekt en daarmee en de bal en Michailov raakt. Daar blijft de bal liggen en is het schilder die er als eerste bij is en hem over de zijlijn roeit. Dan wordt het spel natuurlijk stilgelegd. Want met een doelman op de grond, dat zou niet helemaal eerlijk zijn met zijn tienen eh, tegen elf. Dan wordt het spel simpelweg onderbroken. Nu de ingooi, want Michailov staat weer en kunnen we dus eh, verder. Bal valt bij de eerste paal, stuit over alles en iedereen heen. Tot twee keer toe over eh, alles en iedereen heen. En zo blijft Twente nog op voorsprong in de Euroborg. 1-0. want we willen de finishmuziek. Kio, we hebben er geen tijd voor vandaag. Ja, ik ik zingen, de we finish. hebben geen lucht voor Tom en uh, laat ik maar niet gaan uh, zingen. Ian Stennert, de Engelsman, heeft uh, de aanval ingezet. Maar hij wordt hoogstpersoonlijk teruggepakt door Peter Sagan. We zijn bijna in de laatste kilometer van Milaan San Remo. Chiulek daar in dat uh, voor ons nog onwennige geel van die uh, Afrikaanse ploeg. Nu zijn ze dan onder het fot door van de laatste kilometer. En kunnen we ons gaan opmaken voor de sprint. In het laatste weer Luca Paolini, die oude Vos. Die slimme Italiaan, 36 jaar oud. Die uh, de omlopend nieuwsblad zo verrassend uh, won. Die de slimste was van uh, allemaal. Maar hier moet het toch gewoon de Peter Sagan zijn. Die zomaar... Meteen de sprint gaat winnen. Of is het toch Chiulek dan in dat gele outfit? Of wie weet misschien wel Sylvain Chavanel, die veel gegeven heeft in de beklimming van de Porto om daar weg te blijven. Ze kijken elkaar aan. Ze moeten niet te lang kijken. Dat weet het ook hoor. Die is al lang blij dat hij dadelijk in de top 5, top 6 hier van deze Milaan-San Remo zit. Die wil zeker niet dat de achtervolgers aansluiten. De achtervolgers met Langeveld, de Nederlander, met John Degenkolb, de Duitse. In Nederlandse dienst. En uh, daar zien we ook een van. Uh, een andere renner die daar probeert aansluiting te krijgen. Is dat dan toch nog uh, Potato die daar probeert uh, bij te komen? En dan wordt de sprint aangezet. En is het Peter Sagan die de sprint gewoon aangaat? Hij probeert hier van kop af aan te winnen. Is het Ciulek die nog in het uh, achterwiel van Sagan komt? Ciulek of Sagan? Ciulek of Sagan? Het is Sagan of Ciulek? Het is Ciulek hoor. Ciulek die wint hier de wedstrijd. Voor Peter Sagan. Ongelooflijk zeg. Gerald Ciulek, de eerste winnaar. Namens een Afrikaanse ploeg die hier gewoon Milan-San Remo wint. Wat zullen ze daar gek worden in dat land? Wat zullen ze daar gek worden bij de wielerliefhebbers daar in Afrika? Hij wint hier de wedstrijd voor Peter Sagan. Gerald Giolek wordt nu omhelst ook door zijn ploegbegeleiders. De mensen die allemaal om hem heen staan. Hij won al een wedstrijd een paar weken geleden in Vlaanderen. Een van de minder aangeschreven wedstrijden. Maar hier wint hij gewoon de wedstrijd het Winti-Milaan-San Remo. Wat een enorme verrassing! Gerald Ciulek klopt Peter Sagan op de streep. Prachtige klassieker. Daarmee komen we aan het einde van 4 uur langs de lijn. Ik meld u nog wel dat Wesley Sneijder eenmaal scoorde... en met zijn club Galatasaray 3-1 won tegen Kayseri Spoor... en dus aan kop staat van de Super League daar in Turkije. Ik meld u dat het vervolg van de wedstrijd Groningen-Twente... waar Twente nog altijd met 1-0 leidt... zometeen te horen is in het uitgebreide Radio 1-journaal... en daarna bij Studio Interna. En natuurlijk meld ik u ook nog dat er langs de lijn is vanavond... Robert Meder, kaarten over alles en nog wat. De top 4 in Nederland wordt.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 We got maar zijn die Irakezen er verder veel mee opgeschoten? En nou, die mensen hebben allemaal beloftes gekregen om uh, een baan te krijgen bij de politie. Straks in bureau Buitenland. Tussen 7 en 8. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je bent ZZP'er en de klanten komen niet vanzelf, dus bellen. Nog eens bellen. Nog één keertje bellen. Tot je teruggebeld wordt en er een klant bij hebt. Yes! Ben je er klaar voor?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 Vanavond in de tv-show Goede Tijden en Slechte Tijden. In de studio De Sterren van het Eerste Uur, Jeff en Laura. Over de barre begintijd, over hoe vaak iemand in een soap kan scheiden... en uit de dood kan herreizen. We zijn thuis bij Rick Engelkes, alias Dr. Simon. En de helden van nu, Noeran, Tim en Lucas... We hebben het over omstreden vrijscènes en heftige reacties op internet. Goede tijden in de tv-show vanavond Nederland 1. Dit is Radio 1.